4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Het Rode Kruis maakt zich ernstige zorgen over de situatie in de Libische stad Zichten. En een van de laatste bolwerken van de verdreven leider Gaddafi... wordt al weken zwaar gevochten tussen zijn aanhangers en strijders van het nieuwe bewind. Volgens het Rode Kruis is het te gevaarlijk om medische hulp te bieden... en kunnen ziekenhuizen de stroomgewonden nauwelijks meer aan. Er is onder meer een groot tekort aan medicijnen en aan brandstof voor stroomgeneratoren. Medewerkers van het Rode Kruis brachten gisteren honderden noodpakketten naar Zichten, maar moesten vluchten vanwege hevige gevechten en bombardementen. Het Rode Kruis vindt dat medisch personeel in Zichten beschermd moet worden... zodat gewonde burgers kunnen worden geholpen. De politie in New York heeft ruim 400 betogers opgepakt... die vroegen met een protestmars over de Brooklyn Bridge... aandacht voor de gevolgen van de financiële crisis... Toen een deel van de 1500 actievoerders van het voetpad de rijbanen opliep, greep de politie in. De brug werd afgesloten en een grote groep agenten sloten 400 demonstranten in. Het verkeer naar Manhattan liep vast doordat de brug urenlang was afgesloten. De actiegroep Bezet Wall Street protesteert al twee weken. Honderden mensen hebben een kamp opgeslagen in de omgeving van het beursgebouw in New York.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 De temperatuur liep in de beeld op tot 26 graden. Bijna 2 graden warmer dan het vorige record op 1 oktober. Dat was in 1908. Het weer op veel plaatsen mist. Het is fris, 10 graden aan de kust en 6 in het oosten. Overdag veel zon en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN. PNN. Dit is natuurlijk niet Luc Ikink, maar Lizzie Dierksen. Welkom bij 4-7, programma van BNN. En Sarayda van de presentator van het vorige uur, die zit nog naast mij. En we hadden het net even over het thema klapperende eierstokken. Ja. Want daar is het de afgelopen drie uur over gegaan. <laughs> daar kan je toch zomaar drie uur over vullen <laughs> ja. en, en een sexy onderwerp dat het is, jongen. Oeh, sexy. Ja. Ja, ja, heel sexy. <laughs> nee, maar we hebben het niet alleen over klapperende eierstokken. Ook over ja. verwachtingen. en echt, Doen we nog aan trouwen of is dat hopeloos uit de wet? En toen hadden we een leuk meisje die belde. Volgens mij heet ze ook Lizzie. Nee, Lisette, toch? Lisette? Ja. Oh, goed geluid. Ja. Ja, nee, wij, wij sluiten daar een beetje op aan. Wij gaan, ik wil namelijk weer een beetje hebben vannacht over volwassen worden. Wanneer ben je nou volwassen? Ik ben op dit moment 28 en ik heb niet het idee dat ik uh, die grens heb gepasseerd dat ik echt volwassen ben. Terwijl vroeger, toen ik 12 was, vond ik mensen van 18 al volwassen. Hoe, uh, vind jij jezelf volwassen, Sarayda? Nee, ik wens ervan wel. Uh, maar nee, ik weet ook niet meer zo goed. Ik weet steeds minder goed wat het betekent ook. Ik, ja. Het heeft iets te maken met verantwoordelijkheid. Ik heb wel verantwoordelijkheden. Ja. Ik heb gewoon een huishouden. Ik heb gewoon een baan, Schuimstreepje, carrière. Ik heb een relatie. Ik wil mijn ouders, uh, zeg maar, eens in de zoveel tijd zien. Dus ik heb wel allerlei verantwoordelijkheden. Mijn auto is stuk bijvoorbeeld. Dat, is een dat moet ik zelf <lacht> oplossen. Ik ja. moet zelf even kijken. Moet ik nou gaan leasen of een nieuwe auto kopen? Dus dat zijn allemaal verantwoordelijkheden. Maar ik heb niet uh, dat magische moment bereikt. Ik weet ook niet of het bestaat. Ja. Waarvan je in één keer denkt, oh my god. Misschien is het ook wel een illusie dat je als je jong bent het wordt voorgehouden van ja, op een gegeven moment ben je volwassen. En als je het op een gegeven moment bent, dan merk je in één keer dat iedereen niet meer echt volwassen is. Maar goed, ik wil graag jouw mening daarover horen. Ook die van Sraida natuurlijk. Maar je kan meepraten, dan kun je bellen op 0800 1121. Dat is 0800-1121 en je kunt ook sms'en. Dat kan naar 9090 en dan moet je even vier sms'en en dan spatie je daarna en daarna je boodschap. Dus vier sms'en naar 9090. Over volwassen worden. Ja, ik had het er net uh, laatst ook met mijn vriend over. vroeg ik, vind jij mij eigenlijk volwassen? En toen zei hij, ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant niet... En ja, waarom dat dan... dan niet? Zeg maar? Ja, zei hij, ja, als jij drinkt, dan wil dat nog wel eens te ver gaan. En dan hang je nog steeds wel eens met je hoofd boven de wc. Oh, ik ken ook heel veel volwassenen. Ja. Lees hier en tuss... oude mensen ja. die dat nog doen hoor. Ja, maar ze ja, zei ik, ja, dat is toch een beetje raar dat je volwassen worden associeert met het feit dat je dan niet meer dronken wordt. Dronken wordt, bij wijze van spreken. Nee, zei hij, het gaat erom dat je je eigen grenzen kent. En dat oh. betekent volwassen worden. Oh nee, dan... <laughs> dan, ik wel slimmer, maar... dan ben ik er nog lang niet. Nee. Oh, boe. Oh, boe. Nee. Wil je meepraten over volwassen woorden? Kun je bellen op 0800 1121. You me. Do you say, in the the day, these are words we cling on to. Still the moon rides high. And I will break the chain. Think only happy things. Our heart will be the same again breaking your heart was never an option someday i will someday i will make it up to you someday. Racetrack was dat met Unicorn Loves the Deer. Jelle, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, jij bent 43 jaar, heb ik al begrepen. Ja. Helemaal. En ben jij volwassen? Wat zei u? Ben jij volwassen? Ja, het ene moment en het andere moment weer niet. Hè. Dat ligt ook uh, als ik uit ben met de kinderen, dan, uh, ja, dan moet je volwassen zijn, natuurlijk. Ja. Maar uh, ik ben taxichauffeur en als je dan. Uh, Nacht wat jeugd in het actie hebt, dan uh, gebruik je even met hen mee. En dan ben je weer onvolwassen, hè? Ja, maar wat, waar, waar bestaat dat volwassen gedrag dan van je uit? Dat, dat je verantwoordelijk bent voor je kinderen? Ja, zeker. Ja, maar wanneer had je echt voor het eerst in je leven het moment van... Wow, dit, dit, dit is jelle dit is volwassen. Ja, nou, dat, uh, ik denk dat het uh, eigenlijk is begonnen toen we getrouwd zijn. En hoe oud was je toen? Uh, dus even kijken, eh... Uh, uh, uh, 28, dus 28. Uh, niet te vroeg. 28, dus jij had ja, 28 voor het eerst zei ja, nu ben ik volwassen. En voelde je dat op dat moment ook echt heel bewust? Ja, dat, uh, je had dan uh, meer verantwoordelijkheden, hè? Ja, wat voor en, verantwoordelijkheden? Uh, dat je voor je vrouw moest zorgen. Ja, zeker. Ja. En uh, ja, dat dan, uh, ja, oké, okay, van tevoren hadden we ook al samen samengewoond. Ja. En uh, ja, toen had je ook al nadeelverantwoordelijkheden... Uh, voor toen uh, ja, had je ook nog verantwoordelijkheden, maar uh, ja, toen je getrouwd was, uh, en, uh, ja, toen werd het toch iets erger. Hè? Ja. en Had je van tevoren verwacht dat dat op die leeftijd zo zou zijn? Dat je op je 28e volwassen zou worden? Nee, daar ben je eigenlijk nooit mee bezig geweest. En, uh, je was jong en je wilde wat. en uh, ja, Volwassen, uh, dat uh, wou je niet aan denken. Nee. Hé, hey, en uh, je, je zegt nu, hè, als je dan s'nachts in de taxi zit, dan, dan doe je nog wel eens een keer met de jeugd onvolwassen mee. En, maar ik bedoel, jij kan natuurlijk niet als je in een taxi zit uitbundig gaan drinken en feesten. Nee, doen. nee, nee, nee. Oh, nee, beslis beslist niet. Nee? Maar hoe, hoe doe je dat dan wel? Nou, gewoon wat uh, lekker met een mea hoeren en uh, er een gezellige rit te maken. En uh, ja, dan uh, ben je net zo jong als zij ook zijn, hè? Ja, maar wat, wat, wat, waar heb je het dan met elkaar over? Nou ja, over van alles uh, uitgaan, muziek, uh, ja, over van alles. Uh, als nog leuke meiden of leuke jongens gezien hebben. Ja. Hé, hey, maar dus jij bent het. Uh, zeg maar, jij is, ben je het grootste deel van de tijd wel of niet volwassen? Hoe zei je? Ben je het grootste deel van de tijd wel of niet volwassen? Ben je het grootste deel van de tijd verantwoordelijk met je kinderen... of ben je het grootste deel van de tijd zit je lol nou, op te maken dan je, in de taxi? Uh, nee, uh, overdag dan zie je vaak dat het met uh, ouderen vervoeren uh, met het uh, werk. En uh, ja, dan uh, gedraag je je volwassenen als je je stas werkt. Ja. Ben je nu ook aan het werk? Uh, ja, ik ben hem onderweg naar huis. Mijn dienst die zit erop. Ik uh, heb vanavond op uh, planning gezeten tot half vier en uh, ik mag nu naar huis. Nou, geniet ervan. Rust lekker uit. Dank je wel voor het bellen. Wil jij Gaan ook uh, praten over wanneer je volwassen bent geworden... dan kun je bellen op 0800-1121. 0800-1121. En je kunt ook je verhaal sms'en naar 9090. En begin je sms'en dan even met vier en dan spatie. Marcel, goeienacht. Goeienacht. Hey, Jij vindt jezelf niet zo volwassen, hè? Uh, nou, nee, bij tijd en wele niet. Meestal niet eigenlijk. Hey, en hoe oud ben je? Ik ben 46. 46. Maar waarom... Waar, waar, waar, waar... sneu. Nou, dat weet ik helemaal niet. Ik probeer er zelf een beetje achter te komen... wanneer je in Godesnaam volwassen moet worden. Maar waar, ja? waarom, ben je, waarom ben je dan niet volwassen? Nou, ja, dat heeft misschien te maken met het feit dat ik me niet uh, wil conformeren... aan wat de wet of de maatschappij me voorschrijft. ja. Uh, een beetje zo'n vrije geest tegen wil en dank en tegen beter weten in. Tegen wil en dank, dat moet, moet je even uitleggen. Tegen wil en dank en tegen beter weten in. Nou ja, ik, ik, bedoel, ik, ik ben 46, ik heb vier kinderen, ik heb een, uh, een, een baan en een vrouw en een huis. Ik heb een verantwoordelijkheden. Ja. Ik zou volwassen moeten zijn. Ja. Maar uh, je bent het niet? Maar... Loop je dan weg? Uh, oh dat is een gewetensvraag. Uh, ik, ja, er zijn best wel dingen waar ik, uh, waar ik met een bal omheen loop. Mm -hmm. Maar je, uh, je zegt je hebt een baan, je hebt een huis, je hebt vier kinderen, maar je bent niet volwassen. Hoe, hoe, hoe, hoe gaat het dan in jouw leven? Wat, ja, ik, ik, ja, ik, okay, ik ben muzikant, dus ik heb uh, sowieso al een beetje een onvolwassen baan. Yeah. Uh, nou ja, ja, zeg ik, dus ik weet helemaal niet of het is, maar ik begrijp, het is niet een baan van 9 tot 5 in ieder geval. Het is niet een baan van 9, nee. Het, uh, uh, het houdt je jong, zo zeg maar mm -hmm. zeggen. Ja. Uh, uh, wat uh, wat, wat vroeg je nou nog meer? Nou ja, waar, waar, waarom vind je jezelf dan niet volwassen? Ik bedoel, je hebt niet een 9- tot 5-baan, maar uh, nee, dat oh, kun je ja, natuurlijk hey, nog steeds ik, volwassen zijn. Ik, ik, ik, ik uh, hou veel te veel van ongeheim en van dingen doen die, die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Uh, dat soort dingen. Ja. Be een beetje spelen. Weet dingen je wel. die niet door de beugel kunnen, wat doe je dan allemaal? <laughs> ben ik wel benieuwd naar hoor. Hang je ook nog ja, wel eens met je hoofd bij uh, over de wc-pot? Nee, nee, nou ja, oké, okay, kijk, dat, dat is dan een van die dingen die je dan leert. Ik weet niet of, dat, of ik dan volwassen ben, maar dat is misschien wat wijzer. Dat op een gegeven moment de prijs van het doorzuipen toch wel iets te hoog is. Mm -hmm. Ja, wanneer had je dat voor het eerst door? Dan ben ik ook wel weer Naar hoe oud? Dat is misschien een tip voor mij. Uh, nou, dat, uh, dat moment kan nooit ver meer zijn voor jou, <laughs> denk ik. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Nee, maar ik wil het toch nog even hebben. Jij, uh, wat ik uit jouw antwoorden hoor, is dat je volwassenheid een beetje associeert met serieus zijn. 9 uh, tot 5 baan hebben. Maar ja. ja... Het is een beetje hoe je, hoe je, uh, ten eerste hoe je je voelt. En, en, en of je je conformeert aan, aan uh, wat de maatschappij, uh, wat jij denkt dat de maatschappij van je verlangt. Is, is volwassen zijn dan gewoon een beetje saai zijn? Ja, ik ben bang van wel. Ik ben bang van wel. Ja. Wil je hierover meepraten? Ik ben heel erg benieuwd. Kun je altijd bellen op 0800 1121 0800 1121. Marcel, dankjewel voor het bellen. mayor waiting for the world to change. We hebben het vannacht in 4-7 over volwassen worden. Wanneer word je volwassen en word je überhaupt nog wel volwassen? En ik wil, ja, dat, daar ben ik heel erg benieuwd naar, naar jouw verhalen erover. Je kunt blijven bellen op 0800-1121. Teun, goeiemorgen. Jij bent net volwassen geworden, heb ik gehoord. Ja, goeiemorgen. Ik ben maar, net 18 uh, jaar geworden ja, Net wettelijk volwassen. Vind je jezelf ook echt volwassen nu? Ik vind me hartstikke volwassen. Ja. Ik ben 18 jaar, ik maar hij me bij ze houden. Krijg ik een Ja, ik kan je niet zo heel erg goed verstaan. Uh, is misschien. Uh, nou ja, we gaan het nog even proberen. Maar je bent dus net 18 jaar geworden. en je vindt jezelf enorm volwassen. Ja. Uh, merk je ook echt een heel erg groot verschil. met toen je 17 was? In je, in je eigen beleving? Nou ja, ik moet het natuurlijk heel anders aangeven. Ja. Hé hey Teun, uh, we gaan het nog een keertje proberen. Uh, want ik kan je het te slecht verstaan op dit moment. Uh, Limit Your Love van James Blake. Prima. Van Feist en niet zoals ik in het begin zei van James Blake. Al zat er wel een klein beetje James Blake door. We hebben het vannacht over volwassen worden. Wanneer vind jij nou dat je volwassen bent geworden? En wanneer word je nou volwassen? Want dat is iets waar ik zelf ook, met wat ik mezelf de hele tijd afwrijf. Ik ben 28 jaar en ik heb niet het idee dat ik dat echte eikpunt heb bereikt van nu ben je volwassen. Terwijl vroeger toen ik tien was, dat ik dacht, nou ja, volgens mij als je 18 bent, dan ben je wel volwassen. Dat dacht Teun ook. We hadden je net ook even aan de telefoon, Teun, maar toen uh, ging het niet zo goed met de verbinding. Jij bent net 18 geworden en je vindt jezelf enorm volwassen. Klopt. Ja, maar hoe, hoe, ja, hoe voel je dat dan? Hoe werkt dat precies? Leg mij dat eens uit. Ja. Nou, ik ben, uh, ik ben nu eigenlijk volwassen. Ik ben nu 18 jaar geworden en uh, ja, ik kan gewoon doen wat ik wil. Ja, dus de, voor jou houdt volwassen worden in, je kunt doen wat je wil, weet je. Je mag uh, drank kopen, je mag auto rijden. Ja, klopt. Ja. ja, ik sta nu, uh, om even duidelijk te zijn, gewoon in een Pingwingpak midden in het dorp. Je staat in een Pingwingpak midden in het dorp? <laughs> ja. <laughs> Hoezo? Ja, er was een themafeestje in het dorp en uh, ik ben als, en, uh, <laughs> ik ben als en Ik ben nou als verkleed uh, en ik ben nu naar huis geweest. En je loopt in een Pingwingpak omdat je viert dat je volwassen bent geworden? Ja. <laughs> ja, ik weet het niet, is dus ook. Ja, ik, het klinkt heel stom hè, maar je denkt gelijk, ja een pingwingpak dat is toch niet echt heel volwassen. Nou ja, dat ligt er nou nog te kijken natuurlijk. ja Kijk, maar... al, ben je, al ben je jong, dan durf je je nog niet echt uit te drukken. Dus dan probeer je gewoon bij de groep te horen en dan ben je volwassen, dan probeer je gewoon jezelf te en ja. ik Ja. Wel... Zijn. Ik vind het wel mooi gezegd, Teun, dat je zegt, van volwassen worden betekent dat je, dat je jezelf kunt zijn. Dus als je in een pingwingpak midden in het dorp wil staan, zoals jij op dit moment aan het doen bent, dan ben je volwassen. Uh, Dank je wel voor het bellen. De lijn is nog steeds niet zo goed, maar uh, heel veel plezier in je pingwinpak. Oh, graag gedaan. Okay. Uh, nou, dat, uh, je kunt zo even met de regisseur praten. Vera, jij bent ook net 18 geworden. Vera is de redacteur. Terug. Ja, dat is de redacteur van 4-7. En nu net 18. Heb jij datzelfde idee als uh, Teun? Hè? Die zegt: Ja, ik ben net 18 geworden en ik vind mezelf volwassen. Want ik trek me ook niet zoveel meer aan van mensen. Nou, weet je dat. Uh... Dat 18 zijn vooral heel symbolisch met dat rijlessen en zo, dan, dan merk je dat wel. En voor de wet hè, bedoel, ja. je kunt bureau hout houdt ermee op uh, als je 18 met Precies. Dus nu het stilt, ga je gewoon echt naar de politie. Ja, want dat papierwerk en zo van de Belastingdienst, dat je dan opeens uh, nou ja, niet meer uh, mama en papa heel veilig. Dat vond ik dan meer 18. Maar uh, nee, dat van per se uh, in mijn Pingwingpak of zo, dat soort dingen om heel dat vrij deed je daarvoor of zo. Ook dat, al. Dat, ja, vodka ja. en zo van. Nee. Tot 18 jaar. Ja. <laughs> maar heb je, heb je voor jezelf het gevoel dat je nu. Uh, weet je, natuurlijk, je bent nu voor de wet, wet, wet. Voor de wet ben je volwassen. Ja. En je mag autorijden, je mag sterke drank komen. Maar heb je zelf voor jezelf ook het gevoel: ik ben nu volwassen? Nee, helemaal niet op dit moment. Alhoewel je. Nou ja, als jongeren in deze leeftijd zitten dan denk je natuurlijk al zelf van oh ik ben volwassen ik weet het zelf al ik zoek het goed uit maar ja. ik denk um, waar we het net even over hadden samen van dat um, ook vooral als je dingen meemaakt dat die je ook eigenlijk uh, volwassen kunnen ja. laten voelen en dat je dan soms hebt met leeftijdsgenoten of zo dat je denkt van dat je een level iets... want wat dus, heb jij iets meegemaakt dat je ja, ja, heel erg ja, volwassen uh, maakt ja mijn vader is overleden toen ik acht was dus oh. dat um, ja dan word je toch heel erg ja toch op een manier wel op jezelf aangewezen, denk ik. En dat je al eerder zoiets hebt als andere mensen klagen over kleine dingen... dat ik voor mezelf iets had van... ik maak me er niet zo druk om, want er zijn eigenlijk gewoon ergere dingen in het leven. Hoe cliché het ook klinkt, mm. als je het meemaakt heb je toch zoiets van... Uh... Wat heftig voor je trouwens. Ja. ja. Maar dat, betekende dat ook dat jij in één keer meer verantwoordelijkheid kreeg... omdat er een van je ouders wegviel? Ja, je... um, nou, ik moet zeggen, ik heb uh, inmiddels drie. Ik had toen twee zusjes. Dus voor mijn moeder was het natuurlijk wel druk. En dan probeer je ja, wel bij te springen waar het dan kan. En uh, ja, mijn moeder had ook uh, op dat moment even geen baan. Maar die is daarna ook weer gaan werken. Dus dan merk je toch, ik heb nu een jonge zusje. En dan is het ook wel eens helpen met van school halen. En dat soort dingen. Maar uh, Heb dat... jij je dan ook altijd meer volwassen gevoeld dan jouw leeftijdsgenoten? Ja, ik moet zeggen, ja, het klinkt misschien heel, heel raar... en dat ik mezelf heel wijs vind of zo. Maar dat ja. idee had ik wel, dat jongeren dan aan het zeuren zijn... van, oh, ik heb ruzie met mijn ouders, van uh, stomme ouders, dit en dat. En dan dacht ik van, uh, zo, zo zit ik eigenlijk niet in elkaar. Ja. Wat dan, ja, goed om dat zo te horen, dit verhaal. Dat, is, uh, ja, dat kan me inderdaad voorstellen dat er zoiets ingrijpends gebeurt als je jong bent. En ja. Jij was 18, je vader overleed. Mm -hmm. Dat je dat je eigenlijk voor de rest van je leven eerder volwassen maakt dan. Uh, dan je leeftijdsgenoten. Ja, ik denk het wel. Ja, precies. Misschien uh, heb jij ook wel zo'n verhaal... dat je, op je, ja, dat je inderdaad verplicht vroeg volwassen bent geworden. Ik hoor dat graag. Je kunt bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Dit is Eefje de Visser met Hartslag.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 Is er hartslag? Zij zei ook al volwassen, vraag ik me dan af. Want daar hebben we het over vannacht in 4-7. Wat is dat, volwassen worden? En wanneer ben je dat? Ik heb al een paar verschillende meningen gehoord het afgelopen uur. He, volwassen worden, dat betekent dat je je eigen grenzen kent. Uh, dat je dus bijvoorbeeld, uh, als, je, als je aan het drinken bent... dat je weet wanneer je genoeg hebt gehad. Het betekent dat je verantwoordelijk bent. He, dat, je, dat, je, dat als je auto kapot gaat, wat Sarayda zei, de presentator van LUS... je auto gaat kapot, je kunt dat zelf oplossen. Je kunt er zel, zelf voor zorgen dat die weer gemaakt wordt... Uh, iemand zei ook ja volwassen hij, hij... Volwassen zijn betekent ook gewoon een beetje saai zijn. Een ba saaie baan, 9 tot 5, braaf met kinderen, geen uitspatting meer. Maar we hadden net ook Teun aan de telefoon en die was het daar volledig niet mee eens. Die was namelijk net, zelf net 18 geworden en die stond in een pingwinpak midden in het dorp. En hij zei, ja, voor mij betekent volwassen worden of volwassen zijn dat ik gewoon kan doen waar ik zelf zin in heb op dat moment. Dus als ik in een pingwinpak door het dorp wil lopen, dan kan dat. Lucas, jij bent het wel met Teun eens, begrijp ik. Jij bent ook net 18 geworden, hè? Ja, ik uh, begrijp dat volkomen. Ja? En jij, jij bent net 18, wanneer ben je 18 geworden? Uh, ik ben uh, 24 juni 18 geworden. Ja, dus nu een paar maanden. Ja, ja net dus ja. ja. En uh, loop jij dan ook wel eens in een pingwingpak rond? Nee, ik ben uh, verkleed als een, uh, ja, een Disney-figuur. Oh, op dit moment ben je verkleed als een Disney-figuur. Ja. Sta je naast steun op het park, op het plein? Nou ja, eh. Uh... Teun staat binnen en ik sta buiten, zeg maar. Oh, kijk eens aan. En wat, wat voor een Disney-figuur ben jij verkleed? Als een neger. Ah, welk Disney-figuur is dat? Ik, Disney. Ik, Disney? Nou, dat uh, is lastig uit te leggen. Maar uh, in ieder geval, uh, mijn verkleedpartij was uh, minder goed gelukt dan de Penguin. Oh, Oké. Okay. Hey, maar de, lo, die, wat voor een feestje is dat? Dat iedereen daar in uh, verkleed, verkleed kleding rondloopt? Nou, zoals net al genoemd werd, een Disney-feest. Een Disneyfeest. En iedereen is 18 en loopt daar gewoon mooi rond. Te vieren dat maar ze niet volwassen iedereen zijn. iedereen is 18. Er zijn ook mensen die uh, zijn nog geen 18. Maar ik bedoel, iedereen uh, komt zo gewoon, ja, die krijgt gewoon lekker zichzelf zijn. Ja, hey, maar jij bent dus ook net 18 geworden. En um, ja, voel jij jezelf dus ook echt volwassen nu op dit moment? Op dit moment niet. Maar als ik weer <laughs> morgen nuchter ben, dan wel, denk ik. Goed, Lucas. Nou, geniet nog maar eventjes van je avond. En uh, doe de groeten aan Teun in zijn pingwingpak. Oké, okay, doe me. we. Dag. Doe me. Fata hey, <laughs> Nee, goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is ook alweer morgen, hè? Ja, dat is niet waar. Jij bent uh, 40 jaar, heb ik begrepen? Ja. ja. En ben je volwassen? Um, ik hoop het. Ik hoop het. <laughs> ja. Vind je jezelf ik, ik, volwassen? Dat is misschien een betere vraag. Uh, ik vind mezelf... Uh, ja, wel volwassen. Ja. En ik denk dat volwassenheid te maken heeft uh, met uh, ja, hoe je in de omgeving waarin je opgroeit, je gezin, je familie. Uh, en het kan voor iedereen anders zijn. Ja. Maar ik denk dat het ook het meest te maken heeft met je verantwoordelijkheid nemen op het juiste moment. Ja, precies wat ze rijden ook zijn, hè? Dat je dat je inderdaad verantwoordelijkheid hebt, dat betekent dat je volwassen bent. Ja, maar dat, dat je, uh, ik bedoel Goed, dat Vatenhee is op dit moment weg, maar Kees van Oostrom. Uh... Daar is hey, leuk. Daar is Kees! Eindelijk! Nee, Kees, uh, goedemorgen! Nou, uh, vijf weken krijg ik toch met Jingle te horen. Ja, nou nee, leuk. Hey, uh, ja, we hebben het over hoe oud ben jij eigenlijk? Ik ben 52. Ik moet het vorige week ook bekennen. Ja, het is maar een confronterende me, uitzending op dit moment. Je voelt je 25. Maar ben je en dan... ik zou me het liefst inschrijven voor de BNN U University, maar dat past niet helemaal, denk ik meer. Nee, ik weet niet. Daar ga ik zelf niet helemaal over, de inschrijven. Nee. Maar volgens mij zit er een soort leeftijdsgrens aan. Ja. En die is niet 52. Nee. Maar ben je volwassen? Uh, nou, soms. Eigenlijk meestal wel. Want uh, ik, ik heb ook een bedrijf en dan... Uh, ja, vroeger kon ik wel eens heel kort afreageren, mm -hmm. en maar nu uh, ja, denk ik even langer na. gaat wel goed. Je bent, gewoon, je bent wel toleranter geworden? Ja, ik ben tolerant geworden. Is, is, dat voor jou een soort te is dat voor jou een teken van volwassen zijn? Nou ja, dat is het voordeel van ouder worden, dat je meer ervaring hebt... en dat je niet steeds in dezelfde valkuilen trapt. Ja. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je op een gegeven moment, juist als je ouder wordt... Uh, minder tolerant wordt, omdat je... Gewoon een beetje klaar bent met het gezeur van andere mensen. Dat je als je jong bent, dat je daar denkt van, nou goed, hé, ik hou me nog wel even nou, in. Ik zal, ik zal een voorbeeld noemen. Toen yeah. ik uh, zeg maar tussen de 25 en 30 was, een, een klant kwam zijn. Nou ja, iemand die ik een opdracht van illustratie gegeven, die kwam zijn afspraak niet helemaal na, het werd ineens duurder. Mm -hmm. En toen zei ik: zak maar in de stroom." <laughs> en dat, dat werkte dus niet in. helemaal. Werd je vast niet in dank afgenomen? Nee, het is nu, ben ik wat diplomatieker. Ja. Maar een paar jaar geleden, toen uh, woonde ik nog in een klein dorpje. Ja. En er zaten we om vier uur in de kroeg, hadden we natuurlijk ook al wat alcohol op. Toen zei ik, zullen we gaan varen? Want ik had ook een bootje aan het water en de kroeg lag ook aan het water. Dus ik bootje even uh, ingepakt, een paar van die stormlantaarns erin. En kaars en wijn en bier. En naar de kroeg gevaren. Nou, iedereen krijgt gelijk om al de voeten met instappen. Mm -hmm. En toen gingen we varen. Toen gingen ze een beetje... Degene die stuurde ging ook heen en weer slingeren. Er zat nog iemand voor die ging ook heen en weer slingeren. En omdat er zoveel mensen in zaten, zat ik op een stoel. En op een gegeven moment klapte ik achterover en toen zonk in één keer die hele boot. <laughs> met iedereen in het water ook. Ja, maar oh, ja. er waren ook allemaal mensen met mobieltjes. Dus al die mobieltjes waren stuk. Het was gelukkig niet diep, dus het was voor de rest niet zo ernstig. Maar die stonden dan allemaal uit nee. te druipen in mijn keuken. Maar niemand heeft er iets aan overgehouden? Nee, dat, dit, dit, vond je, dit vond je zelf niet een volwassen actie. Niet echt, nee. Nee. Maar ja, aan de andere kun je ook denken: ja, weet je, als je, de, als je dat zo vertaalt hè, naar iets breder, dan denk je, ja, dus eigenlijk is spontaan iets doen, iets geks doen, hoort niet bij volwassenheid. En dat zou toch een beetje jammer zijn, hè? Dat je niet meer spontaan iets geks kunt doen, want dan ben je onvolwassen. Nou, ik denk dat dat wel een beetje, kijk, toch een beetje ondoordacht dingen doen of zo. Ja. Ja, dat je niet verantwoordelijk bent, inderdaad. Nee, niet, zo verantwoordelijk, niet zoveel verantwoordelijkheid. Je hebt geen uh, verantwoording voor een gezin of zo, dat heb ik ook niet. Ja. Maar uh, ja, zoiets, hè. En wanneer was nou echt voor jou dat moment dat je dacht... nu ben ik wel volwassen, nu doe ik niet van dit soort gekke acties... van dat je s'nachts weer nee, met een dat ben boot staan? Nee, in wezen ben ik dat niet. Oh, kijk eens. Nee, want uh, en wanneer was je ik laat... wil het ook niet zijn of zo. Want uh, ik had uh, misschien wel uh, voor mijn 25e was er een vriend... Die ging ineens, uh, ja, die, uh, die had het over uh, zijn vrouwen, moeders, zei uh, die dan en uh, zo, dat soort dingen. dacht ik, nou, volgens mij ben je niet goed wijs of zo, weet je wel. Mm -hmm. Ja, het is gewoon uh, een manier van, uh, van leven. En wat was jouw uh, laatste onvolwassen actie? Was dat die boot? Of uh, heb je onlangs ook nog weer iets geks gedaan? Uh, nou, die boot, die, die, daar kan ik nog een klein vervolgje heel snel aan vertellen. Dat was uh, Die motor zat ook onder water, dat was een buitenboordmotor. <laughs> dus dan ging met een sleuteltje tussen mijn tanden, toen het net donker werd... Het ging uit aan de overkant van dat water. In mijn onderbroek zo duiken. <laughs> en dan die motor losmaken. En naar de kant wurmen. En toen de volgende dag zag ik allerlei mensen langs mijn huis lopen. En toen ging ik naar buiten en zei ik, ja, we gaan je boot uh, bergen. Mm -hmm. En uh, we mogen hem dan hebben, want dat is vindersloon. Dus we hebben met z'n allen die boot ook nog met een heel lang touw weer <laughs> op de hand getrokken. Nou, en hoe lang eigenlijk is dan superleuk. Nog maar ja, ik kan het niet tegen uh, mijn klanten vertellen of zo, dat ik dat soort dingen doe. En dan moet je het misschien ook niet op de radio vertellen. Nee, misschien maar niet. Ik vond het nee. heel erg leuk dat je het maar vertelt. Maar ik weet niet gevonden. of ik klanten er om vier uur nog luisteren. Dus. Nee, precies. We zien het wel. Kees, dankjewel je uh, hey, voor Laci, je verhaal. Fijn om je te spreken. Ja, dankjewel. Oké, okay, dag. Dag. Fatane, hey, ik had je net ook even aan het telefoon. Uh, ja. Je, toen viel je even weg. Je bent weer bij ons terug. Ja. En jij, jij was ook een beetje eens met Kees, hè? Of dat, dat volwassen zijn betekent eigenlijk dat je geen hele gekke dingen meer in één keer doet. En dat je verantwoordelijkheid... ...neemt voor je daden. Uh, nou, uh, nee. Uh, dat wou ik juist zeggen. Het is, je kan, uh, naar mijn mening kan je volwassen zijn. Tenminste, voor jezelf. Als je op de juiste momenten... Uh, ...juiste beslissingen neemt. Maar je moet ook wel weten waar je... ...hoe je moet gedragen. Mm -hmm. Dus uh, op het moment dat je bijvoorbeeld op je werk bent... ...dan moet je je gedragen... ...zoals jij zou willen... Dat als het jouw bedrijf was, dat jouw werknemer het zo gedraagt, dus dan gedraag je ook zo. Maar als jij naar een feest gaat en je hebt plezier en je gaat gek doen, dan is het, uh, ja, dan is het niet gelijk dat je niet volwassen bent. Volwassenen kunnen ook gek doen en leuk zijn en rare dingen doen, want volwassenheid betekent niet saai worden. Nee, volwassenheid betekent gewoon dat je je op, op de juiste momenten niet ja, gek je, doet. Ja, je je juiste gedrag vertoont. Dat ja. je... Uh, dat je niet altijd denkt van... Oh, ik, ik bedoel, ik kom net zelf... Ik ben uh, vanavond gaan stappen. Ja. En nou, als een 40-jarige doe je dat niet zo snel meer, maar ik hou van dansen. En ja, dan ga ik dansen. En ik dans dus nogal ja, met passie en heftig. Ja, en hoe dan, ziet dat er dan uit? Nou, ik bedoel, ik ga echt gewoon heel hard alsof ik uh, op dansschool zit. Dan ga ik echt helemaal los. Yeah. Maar dan denk ik soms wel mezelf. Dan denk ik van, ja, wat zullen die mensen om me heen? Denken ze, denken ze, zijn helemaal gek. Maar dat is juist, ik ga uit om plezier te hebben. Yeah. Alleen op het moment dat ik in mijn auto stap en ik rij naar huis, dan weet ik ook dat ik morgen dingen heb. En dan zorg ik gewoon dat ik ook daar tijd van maak. En waar ben je nu dan geweest? Um, ik ben naar de geweest. De disco vibes. 80's 80s en 90s. 80s en 90s. En, en staan ja. daar jij bent 40 jaar, ben je dan de enige 40-jarige die daar uit zijn dak staat te gaan op de dansvloer? Ja, zoals ik denk het wel. <laughs> ik denk dat ik wel wat overal de enige 40-jarige ben oh, ja? die zo uit de dak zijn dak. Maar vind je dat niet jammer? Want je zegt ik vind nou wel dat je het mooi zegt, weet je, volwassen zijn betekent ook dat je dit soort dingen gewoon kunt doen, terwijl heel veel mensen denken ja, als je volwassen bent dan doe je dat niet meer. Maar vind je dat niet jammer dat heel veel andere mensen van jouw leeftijd dat dan niet meer doen? Ik vind het wel jammer, want uh, ik denk dat uh, vanaf dertig eigenlijk je leven pas leuker begint te worden. Oh ja? Goed. Ja, dat denk ik, want uh, ja, je bent uh, een, zeg maar een pubber, jeugd. En nee. in de twintig ben je nog een beetje aan het zoeken van, ja, waar, wat wil ik en waar wil ik naartoe? En hopelijk, als je dat uitgevonden hebt vanaf je dertigste, dan neem je gewoon de beslissingen die jou aanstaan. Dus je hoeft niet per se je uh, persoonlijkheid te verliezen... Mm -hmm. Uh, maar je, uh, je doet dingen die je leuk vindt. en je kan nee zeggen tegen dingen die je niet leuk vindt. Dus dan ben je eigenlijk echt volwassen? Ja, ik kijk nog steeds al tekenfilms. Ja. Dus vind je dat je, leuk? Ja, ik, vind, ik, ik kan me wel vinden in jouw uh, definitie, Vaten. Nee, dat je inderdaad, volwassenen betekent inderdaad dat je je verantwoordelijkheden kent. maar dat betekent ook dat je op de juiste momenten gewoon wel heel veel lol kunt maken. En jij zegt nou, vanaf je dertigste heb je dat een beetje door, hoe dat werkt? Uh, ja. Ik denk, ik denk dat je dan beter jezelf kent. Ja. Nou, dan heb ik iets om naar uit te kijken. Ik ben heel erg benieuwd. Dank je wel voor je verhaal. En uh, veel plezier op de dansvloer volgende keer. Nou, dank je wel.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 en Sons, Winter... <laughs> Ik ben even de naam van de plaats kwijt. Maar goed, uh, we hebben het vannacht over volwassen worden. Wanneer ben je nou volwassen? En wat kun je nog wel en niet meer doen als je dan volwassen bent? Voor, volgens je eigen definitie. Ik had daarnet uh, iemand aan de telefoon en die was 40 jaar... en die stond nog helemaal uit haar dak te gaan in de discotheek. Want ze zei, dat hoort ook bij volwassen worden dat je juist wel nog dat soort dingen doet. Hè? Dat je staat te dansen tussen jongere mensen en dat moet gewoon kunnen. Als je je overdag maar op je werk gewoon verantwoordelijk gedraagt. Kees, die is het daar niet mee eens. Kees, we hadden je net ook al even aan de telefoon. Maar jij vindt niet dat je op je 40ste nog in de discotheek kunt staan. Ja, goedenavond. Uh, ja, ik... goedenavond. Uh, ja, ik was niet met Lucas. Sorry, wat zeg je? Ik, uh, ik was niet eens met Lucas. Lucas, nou, sorry Kees, ik kan je niet zo heel erg goed verstaan. Sorry? Uh, we gaan het, ik kan je niet zo goed verstaan, de lijn is een beetje slecht. We gaan het zo nog een keer proberen. Oké. Okay. Aad, uh, goeiemorgen. Aad, de wat uit de mooie stad achter de duinen. De mooie stad achter de duinen? Dat ja. Ja, nou, daar kom ik ook vandaan, wat hey. leuk. Oh ja? Ja, zeker. Oh, je woont in de Volkwijk? In de Vogelbuurt woonde je? He? Nee, nee, nee. Ik woon niet in de Vogelbuurt. Ik woon in de... Ik zeer al kwartier. Maar... Je voordat, het het buurt, een leuk... ja, voordat het een leuk onderontje wordt. Um, we hebben het over volwassen worden vandaag. Dat A. weet ik. En ik wist nou... ik mis, ik mis een goede vriend Luc. Ja. Maar die zit vijf, we vijf weken, geloof ik, in Amerika. Ja, dat klopt inderdaad. Die is op vakantie. Aad, ben je daar nog? Nee, aat is er niet en Kees is er volgens mij ook niet. Uh, Raccoon gaan we naar luisteren. She let's, the worst that you can be. let's a good day for a bad habit.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 No mercy, raccoon. We hebben het vannacht over volwassen worden, want ik ben zelf 28 jaar. En ik vraag me dan nou heel erg af wanneer dat moment komt dat je je echt bedenkt. Wanneer ben je nou volwassen? En wanneer, hoe voelt dat dan op dat moment? En daarnet voor de plaats had ik heel eventjes contact met Aad uit de mooie stad achter de duinen. Aad, goedemorgen. Ja, daar ben ik weer. Daar bent u weer. Ja, ik hoorde mijn goede vriend Kees Oosteren net praten. Ik ja. denk, nou, dan moet ik even op reageren natuurlijk. He. Ja, want, ik, ik heb ook een leuk verhaal. V vertel, vertel. Hoe oud, mag ik even vragen hoe oud ben jij? Ja, dat vroeg die, die andere dame ook al. Ja. Ik ben al een paar jaar gepensioneerd. Ah, oké. Okay. Dus ben je dan al volwassen? Dat is de vraag, dat waar, waar ik het over hebben. Ja, nou, vertel. Wat, wat, wat, wat, wat, ja, vertel. Nee, nou, ik denk dat het te maken heeft met de mensen om je heen waarmee mee je samenleeft. En, en hoe bedoel je dat? Nou, ik heb een paar vriendinnen die 25 jaar jonger dan ik zijn. Ja. En ik heb de gekste dingen met die meisjes meegemaakt. Wat voor dingen dan? Dat willen we dan <laughs> natuurlijk ook de sappige details weten. Ja, je wil een mooie verhaal hoor. Ja, zeker. Nou, laten we zeggen, op seksgebied. Oh, met twee vriendinnen tegelijk? Nee, nee <laughs> ook dat. Ja, het wist, hè? Maar wat, wat, ja. Maar, je hoeft niet helemaal in de plastische details te rijden. Maar bedoel, wat bedoel je daar allemaal mee? Ga, doen jullie nou, hele dat, aparte dat, dingen dat, met elkaar? Dat, of? Dat, die, dat, die, dat die meiden, die zijn veel fantasierijker... En ik, ik, ik, wil er, ik, ik wil er altijd wel mee doen. Ja. Nou ja, en dat hangt in, uh, totaal af van de mensen die... of het, of het nou vrienden zijn of uh, weet ik veel wat. Maar als je de jongere mensen om je heen hebt... die zijn dat veel gekke dingen in staat... waar ik, uh, op, uh, eerlijk gezegd, in eerste instantie niet al zou denken. Nee. Maar maakt het je dan ook minder volwassen... dat je dus met die 25-jarige of jaarjongere dames dat weet ik niet, ik heb, bed deelt? Dat weet, dat weet ik niet. Ik heb het in een bepaald met hem gehad. Het... En we deden op de gekste plekje. <laughs> oh ja, wat is dan de gekste plek? Wil ik dat ook wel even weten? Oeh, uh, overal. Overal. Uh, uh, Jezus, in het ziekenhuis, weet ik veel wat. Als je gaat in de tuin, hier, weet ik veel. Uh, de gekste plekje. Ja, het begint een beetje op lust te lijken, hè? Het programma dat hij voorzit over sexies ja, en maakt me relaties. Niet uit. Ik, ik, ik <laughs> denk dat ze meeluisteren, die dames. Maar, dat maakt me niet uit. Maar en ik... doe je dat nu nog steeds? Sorry? Doe je dat nu nog steeds met die 25 jaar jongere dames? Of? Jawel, jawel. Ja, jawel. Ja, dat is nog, steeds een, een, jawel, nog steeds een wild leven. Ja, ze zou het kunnen noemen. Maar nee. kijk, als ik die mensen die, die, die, niet om me heen had... dan had ik daar niet aan groveren pijn natuurlijk... omdat ze het gek is, capriola uit te halen. Hmm. Nee, maar ja, vind je dat je daardoor wel of niet volwassen bent? Je zei net van, ja, dat is de vraag. Ja, maar wat is maar... volwassen? Ik bedoel, ja. mensen die 80 of 90 zijn, die kunnen ook de dingen doen. Ja. Als je me mensen om zich heen hebt, die daar uh, ja, een initiatief toe nemen... of in ieder geval ja, de aanstoot toe geven, hoe noem je dat? Mm -hmm. Nou, daar blijven jong wij. Ja, zoals met... Uh... Ja, ik, ben, uh, ik vind het een spannend verhaal, Aad. Ja, nou, ik, en ik ben er tevreden mee. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Nou. <laughs> nou veel plezier nog met de dames. Dank je wel en ik wens je een goede uitzending. Dank je wel, dank je voor het bellen. Bye bye. Oh. <middels>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 What you want Baby, Yeah, I can give you what you need. Baby, van Chris Berryman, Beans en Fatback. We hebben het vannacht over volwassen worden. Wanneer komt nou dat moment dat je echt voor jezelf het gevoel hebt... ja, nu ben ik volwassen. Ik wil er graag met je over praten. Dat je kunt bellen op het nummer 0800-1121. 0800-1121. En we hebben al heel wat meningen gehoord deze avond. Maar nog niet die van Eliane. De, nou, op dit moment de eindredacteur van dit programma. Ze zit hier. Eliane, hoe oud ben jij? Ik ben 22. En ben je volwassen? Uh, wel volwassener. Ik denk dat dat komt... Ik, ik vind namelijk dat je volwassener... dat worden dat komt met verantwoordelijkheden. Ja, dat hebben we uh, inderdaad eerder gehoord. Uh, mijn hè? eerste uh, ja, stap heb ik al gehad. Ik ben gewoon op een gegeven moment op kamers gegaan. Ja. En ik vind dan toch... Ja, er komen verantwoordelijkheden bij kijken... en dan ben je toch een stuk volwassener. Je moet voor jezelf zorgen. Ja. En ik vind dat de volgende stap is dan bijvoorbeeld kinderen krijgen. Ja. Dat is... Ik denk ook weer een hele andere fase van je leven. En dan de allerlaatste fase, durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen. Want het ligt nog heel ver van me af. Maar dat denk ik, ik denk dan uh, met pensioen en dan oma of opa worden of zo. Ja, maar ja. dus voor jou gaat het volwassen worden heel duidelijk in fases. Hè? Dus je ja. stappen naar zelfstandigheid. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen meemaakt in je leven. Ja, zoals zoals, zoals Vera Vera zei, stelde, dat jezelf. Uh, uh... dat, dat, dat, uh, dat merk ik ook heel erg. En dat ja. zie je ook wel eens op tv, weet je wel. Meiden die uh, heel vroeg. Uh, zwanger zijn geworden en die echt 180 graden zijn van. Ja, precies. Die worden dan in één keer op hun zestiende volwassen. Of ja. als je inderdaad, zoals Vera, die uh, verloor haar vader toen ze acht was... en die had altijd het idee van, ik ben toch een stukje ja, serieuzer... en maar daarmee ook volwassener dan mijn leeftijdsgenoten. Als jij daar ook een verhaal over hebt... dan kun je ons bellen op het nummer 0800-1121. 0800-1121, want... Na het nieuws praten we nog even verder over het onderwerp volwassen worden... en wat dat dan dus is, volwassen worden. We hebben al heel veel dingen gehoord. Elianne zei, het gaat in stapjes zelfstandig worden, op kamers gaan. Dat is een onderdeel van volwassen worden. Maar er waren ook mensen die zeiden... Ja, volwassen worden betekent gewoon dat je je eigen grenzen kent. Hè? Dat, je, dat je niet meer, uh, ja, dat je niet meer inderdaad, met je lamme hoofd boven de wc-pot ligt... omdat je gewoon weet wanneer je genoeg alcohol hebt gedronken, bijvoorbeeld. Maar er zijn ook mensen die zeggen... ja, volwassen worden betekent ook gewoon dat je een beetje saai bent. Dat je, dat je dus juist niet meer van die uitspattingen hebt. Ik hoor heel graag jouw mening hierover na het nieuws. Op, je kunt bellen op 0800-1121. 0800-1121. En zometeen praten we er verder over. Maar dan hoor je ook de favoriete platen van... tattoo-artiest Henk Schiefmacher. Zometeen na het nieuws. B -M -M.